Slam FM PhoneFuck. Elke ochtend in de ochtendshow rond tien over half af nemen iemand in de zeik in de Slam FM PhoneFuck. Je kan altijd lekker meetwitteren tijdens het luisteren met de hashtag Slam FM. Sinds gisteren is de btw omhoog gegaan van 19 naar 21 procent op heel veel goederen en producten en diensten. De leven is nog duurder geworden. Maar wat betekent het nou in de supermarkt? Worden je boodschappen ook duurder? Ik heb gisteren even voor je gebeld met mijn lokale supermarkt om het even te checken met mijn boodschappenlijstje. Marian. Ja, hallo Marian. Je spreekt met Gaarthuis. Goedemorgen. Ja. Ja. Zeg, ik had even een vraag. Omdat vandaag is de btw omhoog. Ja. Van 19 naar 21 procent. Ja, ja, ja. En ik moet zo weer boodschappen doen voor mijn moeder. Ja. En dan vroeg ik me af. Uh, ik heb een, even een klein uh, boodschappenlijstje. Ja. Of, of, of jij zou weten wat, uh, wat er dan in de hogere btw zit. Ja. Uh, pindakaas. Pindakaas, alles wat je kunt eten is 6% en dat gaat niet omhoog. Half wit. Ook, dus allemaal te eten. Schoonmaakhandschoenen? Ja, die kunnen omhoog gaan. Alles reinigen? Ja, die gaan omhoog. Kattenbakkorrels? Ja, die gaan omhoog. Bananen? Nee, dus om te eten, dus dat niet. Yoghurtdrink? Ook niet. Runder gehakt? Ook niet. Wasknijpers? Wasknijpers uh, zou wel kunnen. Ja, want heb ik af. nog nodig trekbank vuilniszakken? Ja, ja, ja. Vaartwachtabletten? Ja, ook, gaan ook omhoog. Huismerk chips, paprika met van die ribbeltjes erbij? Die uh, gaan ook niet omhoog. Koffiebonen? Ook niet, ze gaan ook niet. Boerenkool? Ook niet. Roze koeken? Ook niet omhoog. Gekleurde hagelslag? Ook niet. De kip drumsticks, heb ze nog nodig? Nee, nee, dat gaat ook niet omhoog. Gaat je bier? Ook niet, gaat ook niet. Advocaatje? Bier ja, weet, weet ik niet helemaal zeker. Luiers? Luiers? luiers. Grote maat, hoor. Dit uh, Met zo'n flinke bejaarde... ja, kont moet erin. Grote maat. Luiers. Ja, wij hebben geen luiers. Hai. Alleen uh, Tina Lady. Appelmoeskuipjons? Dat gaat ook niet omhoog. Pasta benodigd hedon Nee, gaat ook niet omhoog Shampoo Shampoo gaat ook omhoog Waterstaafjes. Waterstaafjes gaan omhoog Pusselboekje Het puzzelboekje is laag, dus die gaat niet omhoog Pijnboompiton Die hebben we niet, pijnboompitjes stiksels. Gaan ook niet omhoog Gewone balpennen. Die wel De krant En de krant eh, uh, die gaat ook omhoog denk ik. Wasverzachter. Wasverzachter gaat omhoog. Groenten in pot. Eh, uh, gaan uh, ook niet omhoog. Ceylon thee. Ook niet omhoog. Gewone thee. Die gaat ook niet omhoog. Thee splitsing. Twee splitsing. Ja, dat zijn twee smaken, heb ze gezegd. Oh. Ja, we hebben wel thee met een smaakje, maar... Ja, ook... sinaasappelthee? Ja, ik weet dat we aardbeien hebben en bosvruchten Bosvruchtenthee, en... ja. Gaat oh. niet omhoog? Nee, nee, nee, nee. Citroenthee? Ook niet. Saté? Uh, saté ook niet. Kruppuk? Ook niet. Nassigroenten voorgesneden. Nee, ook niet. Nee. Macaroni? Ook niet. Spaghetti? Nee, gaat ook niet omhoog. Tortellini? Ook niet. Floppelini? Ook niet. Kakolini? Nee, gaat ook niet omhoog. Taviavoer? Eh, uh, dat zou ik niet durven zeggen, maar dat hebben we ook niet, ik heb wel konijnenvoer. Hondenvoer? Hondenvoer? Voor Waffi? Honden Honden dat zou ik niet zo durven zeggen. Nee? Nee, nee, nee, dat zou ik niet weten. Postzegels? Postzegels zit geen btw op. Ductape. Uh, en ja, dat zal wel omhoog gaan. Goodsteenontstopper. Uh, dat zal ook omhoog gaan. Viagra. Nee, <laughs> hebben we niet. Daarvoor gaat hij bij mij altijd omhoog. Oh, kijk. Ja, maar uh, daar moet je van bij de dokter zijn. prettige gedag verder. Hoor. Ja hoor. Dag. Slam het hem.